Zolang die heks een schildpad is, ben ik zo veilig als een vogeltje. Dat is waar, maar uh, dat, dat gepiep, daar kan ik niet zo goed tegen. Oh, is het daad. Nou, dan hoef je me verder niks meer te zeggen. Daar snap ik het wel. Je hebt natuurlijk alweer medelijden met een Weet oh, Een beetje wel. Oh, wat dom is dat. Wat verschrikkelijk dom. Ja, ik weet het, En Heb je al bedacht? Hoe boos, hoe boer hoe we in zullen zijn, als ze ervan horen. O, hou maar op, Wipper, daar zit ik jou steeds aan te denken. Maar dat gebied, hè, dat, dat is zo zielig. Ja, ja, het is weer het oude liedje. Paulus wil weer helpen en dat praat niemand erbij in zijn hoofd. Gelijk heb je, zo is het. Jij begrijpt me tenminste, Wipper. Ik ga nou meteen naar mijn boom. Paulus springt op en verdwijnt op een holletje. Wipper zit hem nog een ogenblik kopschuddend na te kijken.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 Want ik wil je toch beslist een plezier doen. Ik heb heus niks nodig, hè. Ga nou maar liever, want... Eh, voor het ogenblik doe je daar het meeste plezier mee. Heidstekend. Ik vertrek al. Denk er nog maar eens over na. Misschien schiet je toch nog wel iets te binnen. Ik kom nog wel een keertje horen. Dag, politie. Weg, ja, ja. Die is weg. En wat voel ik me nou opgelucht? Alle mensen wat scheelt dat? Of...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 Uh, uh, zo is het ook. Ik zie ergens verschrikkelijk tegenop. Ieder ogenblik kunnen Ooguburu en Salomo op bezoek komen. En wanneer die erachter komen dat ik ook weer vrij heb gelaten, dan zal dat wat zwaaien. Hoe red ik me eruit? Ik doe al mijn uiterste best om een uitvrucht te verzinnen, maar het wil niet lukken. Ik zou echt niet weten. Oh, uh, oh, oh, daar heb je het al. Daar zie ik ze aankomen. Ooguburu en Salomo. Allebei. Met nou zullen we het hebben. Lieve, help. Hoe, hoe moet dat gaan? Ja, ja, ik kom er al aan. Ik maak de deur wel open. Een ogenblik hier nog. Eventjes diep ademhalen. Ah, ah, hoor je dat? Dat is tenminste de mof. Ik kan het nog even uitstellen. De volgende keer, hoor. Hè? Niet eerder.